Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het capitool in Washington DC is een auto ingereden op agenten. Twee agenten raakten hierbij gewond. Beide werden naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is één agent aan zijn verwondingen overleden, zegt de politie. Two US capital police officers were transported to two different hospitals. En it is with a very very heavy heart that I announce One of our officers has succumbed to his injuries. Een automobilist zou met hoge snelheid een afzetting bij het Capitool hebben geramd. Hij stapte daarna met een mes uit de auto. Daarop werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later. Volgens de politie is er geen link met terrorisme. In de haven van Rotterdam heeft de douane 400 kilo cocaïne gevonden. Het spul zat verstopt in een lading gesteente uit Peru. Volgens Doem hebben de drugs een straatwaarde van 30 miljoen euro. Feyenoord heeft flinke corona-pech. De ploeg moet zondag vijf spelers missen voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Twee Feyenoord-spelers zijn positief getest. Drie andere spelers moeten voor de zekerheid ook even thuis blijven. Om wie het gaat is niet bekendgemaakt. En in Doornenburg in Gelderland worden mensen helemaal gek van de Harley-Davidson's en de Ducatis die voorbij scheuren. Wil woont aan de dijk en is er helemaal klaar mee. Als wij hier in het tuin zitten of in huis zitten, ja, dan is het geluid uh, is, is, is gewoon afschuwelijk. En zelfs de mensen die midden in het dorp wonen, die horen de motoren. Op een dag rijden er wel ruim 100 motoren over de dijk, denkt Wil. Hij heeft inmiddels al van alles uit de kast gehaald om de motorrijders een stukje zachter te laten rijden. Hij probeert met spanboeken op de weg en met aandachtwagens op de dijk te parkeren... ...waardoor mensen met de sla om, om, de, om, die, om die voertuigen heen moeten. Maar echt zin heeft het dus niet. Hij vindt dan ook dat er iets moet gebeuren. De echte afgelopen is handhaven. Met camera's, met uh, uh, misschien dat je ook de, de, de wegen gaat versmallen, hobbels extra gaat maken. Waardoor de motorrijden zeggen? joh, hier moet je niet zijn. Het weer. Op sommige plekken valt een spatje regen. Later wordt het droog. Het koelt af naar zo'n 2 graden. Het paasweekend begint droog met af en toe zon. Het is dan zo'n 10 graden. Paasmaandag is een stuk minder. Dan is er kans op hagel, onweer en natte sneeuw.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 Yeah. you. dance I've got the feeling it's got me in a trance now no inhibitions I'm ready to dance I've got the feeling it's got me in a trance now I quench my thirst. I use my mouth and air to balloon up. I frequent them to watch it burst. To make noise, I use my brain. To unlock doors, I use a gate. When I'm looking for something, I use my eyes. I use batteries to unlock my brain. Dit was ook alweer. Twee uur lang See It op jouw Steve M See It Sessions. Oh, wat was het weer lekker hè, op jouw vrijdagavond. Toch weer even de voetjes van de vloer. Even een dansje gewaagd. Maar jij ja, moet wel even in beweging blijven. Volgende week vrijdag, 9 uur sharp zijn we weer bij je... met een daverende set van DJ Dion niet en DJ J.K. Bedankt voor het luisteren. En ik zeg, maak er een mooi weekend van. En roze Pasen. Oh ja, en van dennis moet ik altijd zeggen...